12 uur. Frits Hemelkamp met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn nu drie gevallen van besmetting met het nieuwe coronavirus vastgesteld. De eerste gevallen in Europa. Eén patiënt ligt in Bordeaux in het ziekenhuis, de andere twee in Parijs. Zeker twee van de drie waren in China geweest. Franse media melden dat één van de twee op de terugreis in Nederland was geweest. Maar dat is volgens het RIVM een misverstand. Hij is rechtstreeks van China naar Frankrijk gevlogen. De Franse minister van Volksgezondheid verwacht dat er meer ziektegevallen bekend zullen worden. Bij een aardbeving in het oosten van Turkije zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen. Er zijn honderden gewonden gevallen en volgens de autoriteiten liggen er nog mensen onder het puin van ingestorte gebouwen. De aardbeving had een kracht van 6,8. Het epicentrum lag in de provincie Elaze. De beving werd gevolgd door een aantal naschokken. Op video's is te zien hoe mensen in Elaze tijdens de aardbeving naar buiten vluchten. Het onderzoek bij de woning in Duiven, waar vandaag drie mensen omkwamen bij een brand, gaat morgen verder. Het huis wordt in de tussentijd bewaakt door agenten om te voorkomen dat sporen verloren gaan. De brand begon vanochtend en werd ontdekt door een voorbijganger. De slachtoffers zijn vermoedelijk een man en twee vrouwen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis met 4-0 gewonnen van ADO Den Haag. Door die overwinning blijft Utrecht zevende, met drie punten minder dan de nummer drie, Willem II. Het weer, op de meeste plaatsen bewolkt en in het zuiden kan er wat mist ontstaan. De temperatuur ligt tussen de min 2 en plus 4 graden. Morgen bewolkt en in het noorden wat regen, bij maximaal 6 graden. Zondag droog en een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn nu geen meldingen van files. Als je gek bent op vogels...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 Ah, uh, I can just move to and it. Dance Radio. Oh, I love it. And it continues now.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 at the Downtown Den Show where the hottest import classics finally found their home. Just like those dreams of mine But somehow you come to life Now I'm finally to see what I The groove that makes you move. in the burnin' sun Whoa. I think the doctor He came right on time You checked my heart It was fading fast And you gave to me The right medication